Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Middelbare scholen zijn vaak veel geld kwijt als ze een invaldocent nodig hebben. Als die wordt ingeschakeld door een uitzendbureau... zijn ze volgens de Algemene Rekenkamer soms twee keer duurder... dan een eigen leraar in loondienst. In Brabant hebben scholen afgesproken dat ze dat niet meer willen. Er zijn andere oplossingen, zegt deze schoolbestuurder. Een flexibele schil, daar heb je geen uitzenders voor nodig. Als het heel kort is, zou je dat kunnen doen met zzp'ers. Dus een docent die zichzelf aanbiedt, waardoor er ook geen btw betaald hoeft te worden. Maar wat je ook kunt doen, is een docent gewoon een tijdelijk contract aanbieden. Dus dan krijgt hij gewoon een cao-loon. En dat loopt dan af, ja, afhankelijk van wat je afspreekt. Soms kunnen scholen niet anders, omdat er door het lerarentekort geen andere opties zijn. De rekenkamer zegt dat ze in die gevallen goed moeten onderhandelen... en dat het vaak nog wel lukt om de prijs omlaag te krijgen. Leraren, kantinemedewerkers en ander schoolpersoneel... mogen in de Amerikaanse staat Tennessee binnenkort zichtbaar wapens dragen. Er is een nieuwe wet aangenomen. In de staat is veel te doen over de wapenregels... na een schietpartij op een basisschool... Niet iedereen is blij met de nieuwe regels, zo ook deze leerlingen. Ze vinden dat wapens niet thuis horen op scholen. Voorstanders hopen juist dat dit zorgt voor meer veiligheid op scholen. En studenten op het mbo blijven tijdens verkiezingen veel vaker thuis dan hun collega's op het hbo en de unie. Dat moet beter, vinden ze in Maastricht. Binnenkort zijn er Europese verkiezingen en daarom was er bij deze opleiding een speciale bijeenkomst. We zijn net zo belangrijk in deze maatschappij als ieder andere, als een hogeschool, als een universiteit. Dus ik denk ook dat het goed is dat we op die manier meegenomen worden in ja, dit soort dingen. Ga je stemmen? Ja, absoluut, zeker. Ja, ik denk nu wel dat ik toch mee ga verdiepen en dat ik misschien toch ga stemmen. De Europese verkiezingen zijn over ongeveer anderhalve maand.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 Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier. Oh, je bent de mooiste, mooiste. Je bent de je de bovenste. Zuster Louise, ze beet wel geen nagels, maar had toch slechte te kiezen. Maar op een dag kan ze een heel wijs besluit. Ik stop met snoepen en eet alleen nog maar fruit. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Je bent de beste, de de beste, de beste. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens in het stukken, Was zo bang als een wezel, altijd maar angstig tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn een eentje het monster jaar. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Je bent de beste, de allerbeste, beste. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus nog een Er zijn dan ook nog, Christine en Joop Die lagen volduren, met elkaar overhoop Zodat wij een streep halen door het verleden Sindsdien is ons levertje één en overeen Oh, je bent de mooiste, de allermooiste Je, je bent de beste, de bovenste, de beste Oh, je de bent de mooiste, mooiste, de allermooiste Kijk eens je luistert ervan.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 Oh je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja jij bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus kroont op. Oh je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Oh je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus kroont in deze aflevering uitsluitend en alleen Nederlandstalig werk van artiesten die een sporen verdiend hebben in de kleinkunst en het luisterrepertoire. Dit was Dimitri van Toren met Jij bent de Mooiste. Hij was vooral in de jaren 70 en 80 succesvol met zijn liedjes over liefde, vrede, natuur en spiritualiteit. Hey kom aan en een lied voor kinderen behoren tot zijn bekendste liedjes. Hey, kom aan, blijf niet staan en loop me achterna Door de straat, over het plein, met je tingeltamboerijn Met je hand vol geld, je Hercules held Je haren in de wind, en alles wat je vindt En wie je ook bent, koning of president Waar is klant, een rond en een papa bent Iedereen moet mee, of wie wil, ja of nee Alle clubje partij, alles wordt het machtig na met je griep en hernia niet te vlug niet te snel met je pingpong met je loens in de blik naar de vrouw en dun en dik je allerbeste raad en je dronken kameraad hé hey, kom nou laat schaam, met een warme lieve straan. met walp en kabouters en de bon zonder naam met het mes op je keel met mijn pacht en deel je vuur en je vlam en de hele rattenplan zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon zijn en, en een hele grote trom met gevoel vol wat humor en de dorpsharmonie De hoop op de vrede, dat weet ik al niet wie Dus kom nou en ga mee, over land en zee Naar de straat waar ik woon, alles het is en schoon Naar mijn huis, naar mijn tijn, naar mijn tolperook en brein Naar mijn achterbalkon Daar ligt ze in de zon dum dum, little, little, dumb, dumb, little, little, little, dumb, dumb, little, dumb, dumb, little, little, dumb, little, little, little, little, dumb, little, little, dumb, little, dumb, little, little, little, little, dumb, dumb, little, dumb, little, little, dumb, dumb, little, dumb, little, little, little, triple play songs waar de nostalgie van druipt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 Ongestoord kon je heen De stad zou helemaal van jou zijn. Ergens hoor je kinderen tellen. Je dalt mee 8-19. En je hoort na al die jaren: wie niet de weg is, is gezien.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 Didi di di di di di Didi Di di di di di Didi Di Vanmorgen vloog ze nog, is op het castalbum gezongen door Robert Long, Simone Kleinsma, Martine Bijl en Robert Paul. Het nummer is geschreven door Long en Dimitri Frankel frank en geproduceerd door Long. Dit is Kleinkunst Optima Forma. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en grasje. Zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood uit het geweer van een paar lompe idioten die zachte veertjes stuk geschoten. Van morgen vloog Wat moet dat heerlijk zijn Wat? om te verw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 Song had over de onveiligheid in de wereld op dat moment, met de Koude Oorlog die op zijn hoogtepunt was, en de dreiging die uitging van de Vietnamoorlog. De dreiging van een allesomvattende atoomoorlog maakte het gevoel van onveiligheid groot. Zelfs schuilkelders konden daar geen verlichting aan bieden. Annie M.G. Smit schreef dat vluchten geen zin had. Men was immers nergens veilig, aangezien de wereld totaal ten onder zou gaan. De enige oplossing moest gezocht worden in de liefde, het vluchten bij elkaar.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 De verre landen zijn oorlogslanden Veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden Toeristenstranden, hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes en op venus zijn instrumenten En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente Vluchten kan niet meer, zou niet weten waar Schuilen alleen of wel, schuilen bij elkaar Vluchten kan niet meer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 Kim wanneer liefje wat wil je nog meer? Fluchten kan niet meer. vluchten kan niet meer. zijn van de bekendste songs van Jasperina de Jong. En ook dit is kleinkunst of beter gezegd cabaret Optima Forma. Er is een heleboel veranderd in de tijd. We zijn de laatste tijd veel soepeler geworden. En toch, er zijn nog altijd strenge kloosterorden. Daar is nog tucht, daar heerst de oude geest nog sterk. En er is tucht, al zijn er geen verzuurde bessen, bij ons in het klooster der Carmelitessen. Wij zijn gericht op meditatie en mystiek, Zoals ik laatst nog zei tegen mijn nichtje, vroekje, die mij zo af en toe verpleit met een bezoekje. En ze zei, treft dat even tante Veronique nee Neem maar eens gewoon een haaltje van dit sigaretje, want dat is veel mistikker dan een vroeg gebedje. Ik vroeg eens het heus en spoedig nam ik trek naar trek. En toen het op zei ik Like like nee, mijn en ik niet Mijn nichtje drukte mij ter en pak Een pakje shag, nog iets anders in de hand. Ik nam het aan en dat was eigenlijk een schande, want roken was bij ons volstrekt niet toegestaan. Maar ach, ik deed het toch tenslotte hem ter ere, om oh nog wat te kunnen mediteren. En als ik stiekem wat gerookt had in mijn cel, dan had ik altijd heel verheven visioen. Al gaf ik één keer Sarsisier twee dikke zoenen Want een klein beetje getroebleerd was ik soms wel Ze kwam dus avonds bij me om het uit te spreken Ik was net bezig om een stikje op te steken En ik zei zuster, rook eens mee het water zien En na de allerlaatste trek zei Sissy. Roll another one Just like the other one You've been hanging on And I shoot like a head I had al lot veel contact with Sarsis we rookten samen heimelijk heel wat sigaretten, maar het gebeurde op een morgen bij de netten, dat ons opeens een vreemde lach bij overviel. Het werd steeds erger toen het eenmaal was begonnen, wat wel wat opzienbaarder bij de andere mannen. En bij het verkozen middags in de kloosterhof kwam er benieuwd een groepje zusters aan ons vragen wat toch de bron geweest was van ons welbehagen maar wij ontweken hen en waren kort van stop tot wij ons schaamden want het was wel erg zelfzuchtig de leer verbreiden leek ons zeker zo godsvruchtig wij kozen Bertha, Antonina en Sophie en na de eerste stik zeiden ze alle drie roll number one was nu werkelijk een bezeten mystica, En ook de anderen waren dagelijks in extase, gelijk beschreven in de boeken die wij lazen, van zuster Hadewieg en Trees van Avila. En naar het leek zou dit nog lange tijd zo duren, want mijn je bleef steeds nieuwe voorraad sturen. Wat toen geschied is heel lelijk en platvloers. Saar Ulali, de priorin van onze orde, die had gemerkt dat wij heel vroom waren geworden, was niet gesticht over dit feit, maar werd jaloers. Zij liet haar waakzaamheid geen oogwenk, die op zekere dag wist zijn ons te betrappen, Ach onze gouden periode leek voorbij. Maar moeder overste nam zelf een trek en zei: no. Een greep uit het verleden. Laat me niet alleen. Toe vergeet de strijd, toe vergeet de neid. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem want het was verspeelde tijd.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 Rond, waar de liefde loont Waar jou veel geschiet, laat, laat me niet alleen Laat me niet alleen Laat me niet alleen Laat me niet alleen Laat me niet alleen Ik bedenk voor jou Woorden rood en blauw Ik taal voor jou alleen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 En op oude grond ziet men vaak het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het ligt met het zwart, zwakheid met de kracht. daglicht ligt met de nacht, mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.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 Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Met haar versies van nummers van Jacques Brel had ze enorm veel succes. Laat me niet alleen was een van die songs, maar ook songs als kinderen een kwartje en te veel te vaak mogen er zijn. Lisbeth List Dansen de paarden, de draaimolen draait of de tijd stil heeft gestaan. Hijgen de paarden, de draaimolen gaat langzamer lopen. De baas van het spul schreeuwt zijn keel hij wordt oud. Een kwartje. Stap maar in, kies maar uit. Neem die met de langste staat Tien keer in de rondte. Opgepast, hou je vast, anders val je van je baan. Plastic, de draaimolen gaat langzamer lopen, ook kinderen willen steeds sneller. De mensen zuizen Door de lucht, op de vlucht Voor de zeur van alle dag Waar je in zit, doet er weinig toe Zolang het maar draait Kinderen, een kwartje Stap maar in, kies maar uit Neem die met de langste stad Ja, maar zijn stem komt niet ver door het gieren van metaal. Molen draait totdat de tijd toe zal slaan. Dansen de paden, de draaimolen draait of de tijd stil heeft gestaan. Kreunen de paden, de draaimolen draait totdat het hart is gaan, gaan. Staat. En je blinke gezicht, in het gele licht is al je het meest te Triple play. Triple play. Kleine jongen, vroeger leek ik op jou. Met je blozende wangen, je heldere ogen, je simpele ziel nog zo groen als het gras. Je had en je was nog zo weinig bedrogen. De wereld bestond uit je duizenden klaas. De paashaas in maart en de sint in december. Maar dan op een dag ben je plotseling groot. En alles verandert, wordt kleiner, bestaat niet. De sint was je oom en de paashaas is dood. Hey kleine jongen. Weet je nog wie ik ben? We zijn samen begonnen, maar jij bent verdwenen. Een enkele keer duik je heel even op. Dan zie ik je blik even kort in de spiegel. Dan vind ik je hoofdje weer terug in mijn koor. Je fluistert, de zon schijnt, kom op. We gaan vissen of we pakken de fiets en we gaan er vandoor. Maar dan wordt er gebeld en ik moet iets beslissen. Men kan me niet missen en zaken gaan voor. Dag, kleine jongen. Ik ben groter gegroeid. Onze wereld begon. Als een tuin vol geheimen, soms sluit ik mijn ogen en zie nog een vlak. Diezelfde tuin is een keurig gazon nu, de struiken gesnoeid en de paden verhaald. En zo is ie ook mooi, ik heb er geen spijt van, zo gaat het nou eenmaal, dat wilde ik toch maar het graas is niet groen meer, de lente is over. Soms ruik je de herfst, ook al zomaar Het nou Hey kleine jongen, je herkent me niet. In de jaren zeventig bewerkstelligde Robert Long zijn grote doorbraak met zijn Nederlandstalige songs. Hij kon zijn gevoelens prachtig onder woorden brengen. Het ging toen nog om de onzekerheid bij het zoeken en vinden van een partner, maar ook om los te komen van de kerk. In die tijd speelde de kerk nog een veel grotere rol dan momenteel het geval is. Ja, al verliefde was het wel.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 Dan protesteren Laat die bij zijn vriendjes thuis In zo'n kraakband vol met luizen Bij die steuntrekkers de boel maar gaan versteren. Als ik me kijk, geld nou betaal Waarom moet ik dan door het journaal Achteraf mijn eetloos steeds laten bederven Denk ik dat het fris is Mien wanneer ze steeds weer laten zien Dat er weer een zootje zwarte lichten sterven Ging het dan nog wel met Lou van Burgen met Karel of met een leuke quiz, met mensen die je kende Maar dat zie je niet meer en steeds verbest is de sfeer Met de ramp of met die luchtmilieu ellende Wat koop ik voor dat slapgelul over hasjes en dat spul Van die langbehaarde vieze gore zwijnen nou, dan zouden ze wel leren. En die hele rotroep zou al gauw verdwijnen. En dat gekankeratje, damas, toen die niks ontdaan niet kwam, zaten we nu al lang onder de communisten. Het is maar goed dat hij er is, want anders ging het zeker mis. En hij is per slot een overtuigde Christen. Want neem zo'n spleet nou eens mien, je kan toch zo in één klap zien Dat al die vieze rikken heulen met de Russen Van alle zeden zijn ze wars bij vrouwen, zin die over Nee, laat maar vinken en voorlopig die weer blussen En nee, nou eens zo'n auto weg als ik die door een bos aanleg Moet ik dat toch als regering zelf weten het gaat in slotten om de poen, wat maakt het uit zo'n stukje groen? Ze moeten dat geoude hoor maar eens vergeten. Nee het is een vuile klik en ook bij ons op de fabriek. Daar is een gozer die ze steeds lopen te plagen. Maar dat is een flikkermien en dat ken je zo al zien. Dus die hebben we maar in elkaar geslagen. Nou ik ben het aardig zat en kom we gaan maar weer eens plat. Ik heb zo'n vol gevoel dat komt nog van het eten. Ook al is het vrijdag schat, ik heb echt geen zin in tijd in deze week maar we dat dus maar vergeten Want morgen nog een weer vroeg op, dan moet de auto in het sop Want dat is alweer een week of twee geleden Zo met het weekend voor de deur en even lekker uit de sleur Ben ik toch al met al wel redelijk tevreden Bit, Piet, wat is lekker? Doe je partoffels en we gaan in de bit. Het is mooi geweest voor we daar. Voor me. Triple play, Triple play. Jezus de Han. Triple play. Silverstein combineerde 25 minutes to go. Wiltura korte het in tot 20 minuten geduld. En met deze droevige song sluit ik deze aflevering af. Tot volgende week. Dag. Wel draag hang ik aan de gaal, als een leden pop. Nog 20 minuten geduld. En zorg de voor mij de stelling op, 19 minuten geduld. Ik heb mijn bord met zwarte tonen haast niet aangeraakt, nog 18 minuten geduld. En niemand vraagt of het heeft gesmaakt, 17 minuten geduld. Ik sta voor de staatsbestuurder en zijn secretaris, nog 16 minuten geduld. Het is niet te geloven dat mijn einde daar is. Nog vijftien minuten geduld. Hoor geen hemelse muziek of geen engelenzang, nog veertien minuten geduld. Kom groot en vier, maar ik ben zo bang. Nog dertien minuten geduld. Hier komt nu de priester die de zielen redt. nog twaalf minuten geduld. Maar ik herinner mij geen enkel gebed, nog elf minuten geduld. Het wordt hoog tijd dat ik mijn zonden bied, tien minuten geduld. Maar lach mij niet uit, vlak in het gezicht. Nog negen minuten geduld. Ik vraag een sigaret als laatste wil. Nog acht minuten geduld. En ze wachten vol spanning op een laatste gil. Nog zeven minuten geduld. Nu treed ik op toneel. Het is geen spel, dus roep mij niet weer. Nog vier minuten geduld. Ik zie de blauwe hemel, ik voel de zonnegloed. Nog drie minuten geduld. En de wereld lijkt mooi als je sterven moet. Nog twee minuten geduld. Heeft niemand dan met mij een tekje medelijd? Nog een minuutje geduld. En kijk, hier spier ik alles is voor. Wat je wil, het is eenmaal gebeurd, was gewoon zo'n onnozele ruzie. Er is niets aan te doen, Geef me gauw weer een zoen. Het leven gaat soms over rozen en soms ook weer eventjes niet. Paradijs is misschien een illusie. Alle dagen zouden zoet moeten zijn En alle zoners langen Wat je wenst en verwacht Alles lucht, alles lacht Idealen, en zo heerlijk bedacht Alle nachten zouden zoet zijn Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5